Hamdola is lid van de FATA-partij van Abbas. Hij moet een nieuwe regering vormen. Hamdola heeft geen politieke ervaring. Hij is hoogleraar Engels, is opgeleid in Groot-Brittannië... en decaan aan de universiteit op de westelijke Jordaanoever. Een voetbalwedstrijd tussen de hoofdklasse-amateurs... van Alvendse Boys en Haaglandia is uitgelopen op een vechtpartij. Spelers en supporters gingen kort na het laatste fluitsignaal... met elkaar op de vuist. Er zijn drie mensen aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk... Na de wedstrijd die werd gespeeld om promotie naar de topklasse... ontstond een opstootje onder voetballers. En toen supporters zich ermee bemoeiden, liep de situatie uit de hand. Eén man moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis. Linkse activisten hebben in Leiden het huis beklad... van directeur van Lind van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Met rode verf schreven ze vanochtend vroeg onder meer... IND is moord op het huis. Een actiegroep die zich de kwade kwasten noemt... zegt verantwoordelijk te zijn voor het bekladden van het huis.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Wethouder van Helmond gaat met een taxi naar het café. Nou ja, goed, het kost een paar centen, maar leefbaarder wordt Helmond er wel op. Het is wel beter dat hij het zo doet dan met zijn eigen auto, denk ik. Goedenavond, al straks om kwart voor tien een mystiek stel op, op zoek naar identiteiten en spoken en elfen en ufo's. Daarvoor de Henkets. Vader Hubert Jan, hij is architect. Zoon Pieter, hij is fotograaf. Maar nu eerst SILN. De Principality of Sealand. Het is het kleinste staatje ter wereld. Het ligt op een oud-geschutsplatform voor de Engelse kust. Het werd in 1966 gekaapt door Major Paddy Roy Bates. Heroischer kan de naam eigenlijk al niet zijn. Hij wilde naar een radiozender beginnen, want hij was ook radiopiraat. Hij werd, hij riep zichzelf uit dat Prince Roy Bates of Sealand. Hij maakte een eigen vlag een eigen volkslied. Zijn vrouw, Joan, werd prinses of Sealand. En, en ze leefde nog lang en rumoerig. Want ze hadden vijanden, vijanden, de Engelse regering natuurlijk zelf... en ook andere piraten. Maar het hield dapper stand, dit staatje. Ook toen een Nederlands-Duitse koeppoging zich aandiende. Het bestaat nog steeds, Sealand. En het staat nog steeds vier op zijn poten. Een beetje roestig, dat wel, maar het is er nog wel. Sander Martling. Hij bezocht het Prinsdom Sealand. Laten wij gaan luisteren naar Staat op Stelten. Oh, mijn god, hè. Nee. Wow, dit is eng. Wow. It's fine, you're gonna be fine. Don't worry there. It's fine, don't worry. Dit waren vrije jongens met een uh, ideaal. Een soort avonturenroman. Zo apart. Ja, dit was weer zo'n staaltje van echte piraterij. Dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dus ja, er werd wel eens een misgetrokken. getrokken. Er werd wel eens iemand opgesloten. Hij had ook zo'n zo mand om zijn hoofd heen en twee geweren op zijn nek en zo zo'n camouflagepak aan. en ik denk: o oh jee, jij bent er zo weinig zo gek die, met, die zo graag met zijn niet wil gaan schieten. Dus dat doet hij even de andere kant op. Joh. Vorig jaar overleed Major Paddy Roy Bates alias Prins Roy op 91-jarige leeftijd. Hij liet de kroon aan zijn zoon en troonopvolger, prins Michael. Soeverein van het kleinste koninkrijk ter wereld, Sealand. Niets meer dan een platform in zee. 550 vierkante meter beton en staal. Koud, winderig en roestig. Waarom zou je daar willen wonen? It's 14 minutes after 8 o'clock right now and you are tuned of course to Britain's better music station Radio Essex transmitting on 222 meters in the medium wave band. Music now from Los Paraguayos, who present an interesting arrangement of Volare. Es la historia de un sueño que me hizo feliz. Een prachtige uh, Engelse stem, Engelse presentator. What is this? Ja, een stukje Radio Essex, uh, middel of de Road Station, wat in 1965 ja, een paar maanden in de lucht geweest is. En wat eigenlijk alleen maar gericht was op het, op het graafschap Essex en Kent. En wat bij goede condities ook uh, ons land inkwam. kwam. Hans Knot is gespecialiseerd in de geschiedenis van de zeezenders. En Major Bates was eigenlijk een radiopiraat, zegt Knot. Maar vooral... Uh, zakenman. Hij houdt een aantal vissersboten in, de, in Essex liggen. En uh, hij dacht uh, nog meer geld te kunnen gaan maken door een te beginnen. En geld kon je verdienen met een radiostation in de jaren zestig. Hilversum 3 bestond nog niet, maar de jeugd had behoefte aan een eigen lied. Een eigen geluid. Maar dat mocht niet. Is het is strafbaar. Ja. Je hebt geen vergunning om uitzendingen te verzorgen. Dus val vond je onder de wet. En internationaal water was je vrij... Om uit te zenden. En dus begaf Major Beat zich met een rubberboot naar Rough Towers, een verlaten Engelse platform in zee, met een kanon erop, gebouwd om de Duitse vliegtuigen neer te halen die Londen in de Tweede Wereldoorlog bestookten. Gewoon twee poten in, uh, in de zee, op de bodem vastgezet. Ja, goed, al die apparatuur is opgeslagen met het doel om een nieuw radiostation te beginnen, maar zover is het nodig hoor. Waar kijk je dan bij? Bij de S van Sealand? Of nou, ik bij... weet niet hoe zij het toen hebben ge... gerubriceerd. Dat zou dan bij de S moeten staan? El Salvador. Misschien bij de categorie bizar? Jep, je hebt hem, de prins van Sealand. Haarse jaargang 65, nummer 66, 9 september 1978. Elf jaar geleden riep ma Major Paddy, prins Roy Bates een voormalig militair platform voor de Britse kust, de onafhankelijke staat Sealand, uit. Vorige maand werd het staatshoofd door een ex-minister ten val gebracht, maar via een snelle koep heroverde Prince Roy zijn imperium. Ton van Dijk bericht vanuit het kleinste staatje ter wereld. Pagina 10. Pagina 10. Voilà. Op platform. Kijk, zie je, hier hangt de touwladder. Ton van Dijk beklom in 1978 zelf het platform van het koninkrijk Sealand. Er had zich een internationaal incident voorgedaan waarbij Nederlanders betrokken waren. En journalist Van Dijk van de Haagse Post wilde Major Bates wel eens face-to-face -face ontmoeten. Om erachter te komen of hij met een prins te maken had of met een gek. Hij wilde een eigen staat hebben. Het zat ook wel iets idealistisch achter zich van die bureaucratie in Engeland. En de, de, de, de, de, de, de gezondheid en de national health. En dat was een conservatief die eigenlijk vond dat het wereld ten onder ging aan uh, regels en belasting belastingen. Uh, overheid veel eenvoudiger met de burgers moest omgaan. Dus uh, e eenduidige regels, geen gezeur, niet al die uh, moeilijkheden. Zijn eigen utopia. Ja, inderdaad. Een ex-major die de onafhankelijkheid uitroept over een platform... Die een grondwet schrijft, paspoorten uitgeeft, munten slaat en een volkslied componeert. Waarom deed hij dat? Well, I'm not very really introspective, really. You know, and I, I never really look for the reasons why I do a lot of supposed maverick. I do the unusual and I enjoy doing the unusual. Maar Bates is dood en zijn idealen roesten weg in de Noordzee. Kroonprins Michael runt het land nu. Hallo. Michael? Ja, yes, dat me. ik. Uh. Of should I say Prince Michael? You can call me whatever you like, but uh, Michael's fine. Hij neemt me mee op een wonderbaarlijke reis naar het kleinste land ter wereld, Sieland. Hallo, meneer Walker. Hi. Wat wij zien is een troller, een, een vissersboot die vist op koppels. En dit is dus het schip waarmee wij zo naar Sealand gaan varen. Zo. So. Prins Michael achter het roer. Um, so um, we'll het weer is niet heel erg goed, zegt hij en dat klopt ook. In de verte zie je zwarte donderwolken, het regent al een beetje. Um, golven zijn onrustbarend hoog en dan zitten we eigenlijk nog op een uitloper van de Thames. Het is ook wel een klein bootje, het is een vissersbootje, dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar, um, Small boat, big waves, problem. Uh Well, Your father heeft that Prince Dom. gesticht. Waarom Why die he Don't ask me why. But it, uh, it oh, clearly it's a bizarre idea. Well, I mean, clearly a little bit eccentric, I suppose, wasn't he? Um, to him, was it part of the adventure, part of a joke, or was he serious? Oh no, he was person? serious. It wasn't a joke at all, no. No, we're deadly serious about the whole thing. Hoe roep je de onafhankelijkheid van een staat uit? Dat gaat makkelijker dan je denkt, zegt Michael Bates. You declare, in bend land. country raise the flag and invite the press and Who at you. Maar de echte onafhankelijkheidsstrijd moest nog komen. The first one was the really. they were... Eerst die tegen Engeland. Harold Wilson had a meeting with his cabinet and he was told we Cuba Premier Harold Wilson bemoeide zich er persoonlijk mee, bang als hij was voor het scenario dat Engeland zijn eigen Cuba-crisis zou krijgen. Horrified the government. I mean, dat is waarom ze de radio station down because they were concerned that they might go political and start promoting the IRA or this or that or something that was was unpalatable and uh, so they they couldn't have that. They couldn't en daarom stuurde de Britse regering de marine erop af. Maar op Sealand stond nog een opgelapt kanon uit de Tweede Wereldoorlog en Michael in de wetenschap dat hij de soevereiniteit van het koninkrijk verdedigde ondernam actie. I kept telling him to, to stand off, stand off, stand off, and this warship kept coming in. So I fired a magazine of 9 mm rounds in front of it, and it went hard astern. Clouds of black smoke coming out of, the, out of the funnel and everything else, and then it steamed off. En de Royal Navy troop af. Tot op de dag van vandaag wordt Sealand misschien niet erkend, maar wel gedoogd door de Engelse regering. De polven worden hoger, springen erop heen en weer als een platte steen die over het water ketst. Alleen zo'n steen zinkt aan het einde van de rit wel naar de bodem. How many times have you made this trip? Oh goodness me. Well over about 46 years, I think it is we well in the 47th year. It must be thousands of times, mustn't it? In okay. various various boats from various uh, harbours. My father's original fishing boat that we used to go to sealand on was, was a death trap looking back. Really? Yeah. It ran on the pump, right? And my father told me years later... ...never ever allow a boat to run on the pump. You know, <laughs> like, the pump stops the boat, things. <laughs> that doemt-ie volgens mij op in the Fert, is that it? Yeah, that the sea land over there, you can see in the, in the distance there. Yeah. It's an omgekeerde stekker, met de poten... ...in de bodem van de Noordzee gestoken. Twee dikke, betonnen pilaren. De bovenkant niets meer dan een platform. Wow. <laughs> Looking up, this is 20 meter, right? Yeah. If meter. Yeah. Als je dichterbij komt, dan zien we pilaren, roestig, betonnen, dikke pilaren. Een meter of 20 uit de j steken. De volslag is flink. Hallo? Hi! Hoe do you get up there? Je you get up on the, uh, the, the diesel hydraulic uh, hoist, like a winch wire. Er wordt een soort schommel neergelaten waarin ik mezelf vast moet binden. Hang on to anyone on the boat and I like, get clear of the boat as soon as possible and they just whisk you off the deck. Nou, op hoop van zegen dan maar. Right, sit back in the seat. Okay. Sit, sit right back in the seat, yeah. Put yeah. you your bum right back in the seat against the ropes. Just hang on hang on to these straps and up you go. Go on, Bye. Go on oh up you go. Oh my god. Nee. Oh, wow, dit is eng. Het wow. is you're je gaat het goed don't worry. Het is goed, don't worry. Ik las een stukje in de krant: dat is die Major Roy Bates, die zichzelf Prins Bates of Zeeland noemde. Hij had de minister van Buitenlandse Zaken benoemd, een ene meneer Aschenbach. Die een wat vaag, die later bleek een wat vage figuur te zijn, had in de diamanthandel gezeten. Een beetje, in en, 1978 ja, werd Sealand wereldnieuws. Het wilde maar niet vlotten met de plannen van Prins Roy, vonden sommige van zijn onderdanen. En daarom beraamden ze een coup waar een paar illustere Nederlanders bij betrokken werden. Journalist Ton van Dijk daarover. Maar die Aschenbach, die zag dus toch meer criminele mogelijkheden op het eiland. En die denkt: ja, uh, die. Uh... Beets wilde nergens aan meewerken. Die vond dit uh, niet goed en dat niet goed en die was uh, gewoon de baas. Dus die Asjebag heeft uh, een paar mensen verzameld. En die heeft dus uh, op een dag dat alleen Michael uh, daar aanwezig was, heeft hij het eiland gewoon veroverd, zeg maar. They brought these armed men out from, uh, from Holland. And, uh, and they, they started to, the helicopter circle round. And then we had a mast on the top to stop helicopters landing. And I made it clear, I kept waving away, I made it clear I didn't want them there. And then they started lowering a man down on the winch wire. So one thing led to another, another couple of people came down on the winch wire. I ended up in the wrong place at the wrong time, in one of the steel rooms in the in the sitting room, which had a, a tiny portholes and a steel door. And they Someone slammed the door and I was locked in the room. I was sitting there, I think, four days and nights or something, without food or water. They tied my hands, my wrists together, my elbows together. My knees together, my ankles together, my hands down to my knees... and they picked me up and carried me to the side and said... let's throw this bastard over the side, he's too much trouble. Ja, dat was natuurlijk tegen de zin van Major Bates. En die uh, uh, had vriend, vriend, was weer een uh, helikopterpiloot. gevechtsvlieger geweest ook in de oorlog. En uh, daarna de behinderd met de helikopter. En die landen zochtens bij het ochtendgloren met een helikopter... met een stelman erin, ook weer gewapeld rand. En die hebben die Duitsers in hun slaap verrast. Op 20 augustus kwam de korte uit de Muiden... met aan boord onder meer Hans Lavo. En Beets dacht meteen van... hé, hey, dat is weer iemand van Achebach. En heeft Lavo eh, gevangen genomen. Verwarring alom. Toen Beets zijn eiland eenmaal terugveroverd had... kwam er nog een schip aan, vertelt zeezenderexpert Hans Knot... Aan boord een Hans Lavaux. Wie is Hans Lavaux? Een waterbouwkundige die wilde kijken wat er eventueel te realiseren was van Sielend. En een kwartier wilde maken voor Willem van Kooten om de radio's te beginnen op Sielend. We zijn nooit verder gekomen dan het uitzoeken van de status. Was het internationale water, lag het in het Engelse water? Uh, wat waren de mogelijkheden? Willem van Kooten, alias Joost den Draaier... roemrug DJ en entrepreneur... had contact gehad met koepleger Aschenbach. Hij had zelfs zijn zwager Hans Laveau naar Sealand gestuurd. Maar van een staatsgreep wist hij niks. Daar vielen wij in uiteindelijk. Er, er waren afspraken tussen beide partijen. En er stond oneenigheid. Mijn zwager was uh, ter verkenning naar het eiland gestuurd. En die werd ineens vastgehouden, begrepen. In ijs zaten we in een huis. Ik werd gebeld door Willem van Kooten, Joost de Draaier. Die kende ik uit mijn omroepverleden. Die belde mij op en die zei... mijn zwager wordt gegijzeld op een platform voor de Engelse kust. Dat zegt Bert Voorthuizen, voormalig verslaggever van de Telegraaf. Die onmiddellijk afreisde naar Zeeland toen hij deze scoop in zijn schoot geworpen kreeg. Ik ben met de fotograaf, helaas, sinds hij overleden Joop van Tellingen... zijn we toen met een uh, privévliegtuig... Naar Engeland gevlogen. Uh, daar hebben we een helikopter moeten huren. We werden daar, uh, zodra we op dat eiland waren, onmiddellijk gefouilleerd. Moesten met de hand op ons hoofd staan en een geweer in mijn nek gekregen. Het, was, well, well, het zag er toch een beetje raar uit. Ik, ik voelde me niet echt prettig. Uh, de, die zoon Michael, die is volgens mij zo gek als een deur. Uh, dat is een man die in Rambo-pak uh, rondloopt daar met, uh, met drie geweren op zijn nek. Dus toen ben ik gaan praten met hem. En hij vreesde ook wel een beetje dat als het langer zou duren. Die Engelse regering daar toch een beetje mee verlegen zat. En we hebben samen onderhandeld om hem vrij te krijgen. En ik heb hem dus uh, meegekregen. And there waren seven Dutch warships anchored down one side, and seven German warships anchored down the other side. Now, it didn't bother me at all. And I went in a helicopter with our, with John Cruise and our pilot. En we flew up, we buzzed down the line of warships. en he saw what I give for a couple of sidewind missiles. <laughs> Koepleger Achenbach vertrok met onbekende bestemming. Maar hij keerde nog een keer terug in de jaren negentig... toen hij door de Spaanse politie gearresteerd werd... voor het verhandelen van valse paspoorten van het Koninkrijk Sealand. Maar een casino of een radiosender is er nooit gekomen. Het eiland lijkt nog steeds te wachten op een glorieuze toekomstbestemming. Maar daar is wel haast bij. Want staatsvijand nummer één vandaag is roest. Come down the town en have a look. Uh, I'll go first, yeah. Oké. You don't bang your head, kun je gaat. Latters are a bit steep, but you get used to. Oké, okay. nou dan dalen we af in de pilaar van de oude kanoniers. Hier waren de slaapverblijven. En nu is er de koninklijke residentie. Het ruikt hier naar touwen, leer, verf, zout. Er zitten scheuren in de muren, uh, verfbludt af um the place is kind of rusty um yeah. is this a maintenance nightmare it is a maintenance nightmare yeah and it's, i mean you, there's parts where you can't get to you know we think we're okay for the minute but uh, we will need to do something soon what i wanted to ask you is you must have spent a lot of time in your childhood um right on this island without any friends it was, it was lonely i was there some of the time on my own and, um but yeah it was kind of lonely i suppose And it must have been terribly cold it was cold yeah And uh, we only had paraffin heating, paraffin fires. And I remember one time I forgot to bring the paraffin, and my mother and I were out there. And it was absolutely bloody freezing in the middle of winter, it was. I mean, you'd go outside to get get drinking water with a hammer and chisel to smash the ice in the, in the water tanks. And make drinking water for make, it? Yeah, make a couple too. Yeah. How did you last for 46 years? I, <laughs> I really don't know. Maybe you didn't, but you <laughs> just don't know it yet. <laughs> Het is één groot komisch verhaal. Er is nooit wat gekomen. Aandacht mm. Oh ja, sealant.gov.org. En dan heb je... Oh kijk, hier zie je ziet het al. Become a lord or lady. Ja. Show your support with official nou, seal merchandise. Jij, als jij flink geld hebt, dan kun je zo lord of lady worden. En dan krijg je een officieel document toegestuurd. En je kunt ook... Je inkopen voor een paspoort, je kunt een uh, identiteitskaart kopen voor 25 pond. Hoe moet ik dat nou zien? Is dit de droom van een vrije radiozender verworden tot een commerciële speelgoedwinkel? Of was het dat eigenlijk altijd al wat u betreft? Ik denk dat het toen eenmaal uh, het handelswaar de markt opkwam... een heel klein speelgoedwinkeltje geweest is wat me naast... De andere activiteiten binnen de familie Bates deed. Een van inkomsten. Ja. Ik ga even de trap af. En als je helemaal beneden komt, dan sta je, als het goed is, op de bodem van de Noordzee. This is the bottom of the North Sea. Ja. Yeah. Yeah. Houd die bouw hier. It's, it's uh, you're about 10 meters underwater here. It's as dry as a bone. Um, and the strange thing about it is when you're down here sometimes if a ship goes past nearby, you can hear the engines underwater. Als je goed luistert, kun je soms de schroeven of van de schepen, the schepen the of the horen. Zeg Michael. Maar ik hoor niet. You hear that? Yeah, you do hear that. Ik hoor alleen maar Michael Bates praten. Prince of Sealand. Prins van a platform. Staat op Stelten. Het, werd gemaakt, het was een caro documentaire gemaakt door Sander Bartling. En als ik nou aan die tijd denk, hè, die, die, die jaren zestig... waarin dit uh, geschutsplatform gekaapt werd... en ik denk aan die piraten, dan hoor ik de Kinks. Als de van zijn Autumn Almanac. Wat is dat toch heerlijk om dat weer te horen. Van de Kinks gaan wij naar de Henkets. De Henkets, dat is geen bietgroep uit de jaren 60. De Henkets, dat zijn vader en zoon Henket. Pa Hubert-Jan schreef een boek. En het boek heet Waar nieuw en oud raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in architectuur. En de titel van dat boek maakt hij waar. Hij ontwierp uitbreidingen van bijvoorbeeld het Tijlersmuseum in Haarlem, van Boijmans van Beuningen te Rotterdam en onlangs van de fundatie in Zwolle. Eergisteren is die nieuwe fundatie geopend. En ook dit museum is een plek waar oud en nieuw raken. En dan heb ik het niet alleen over de uitbreiding op het uh, neoclassicistische gebouw. Die uitbreiding dat is een een soort gigantische wolk bedekt met 55.000 geglazuurde blauw-grijze tegeltjes. Oud en nieuw raken elkaar ook in zwolle, omdat 40 jaar jongere zoon van Hubert-Jan Henket, Pieter. Die exposeert. Hij heeft zijn eerste grote tentoonstelling daar in die fundatie. En die heet The Way I See It. Pieter Henket woont en werkt in New York. Hij is fotograaf. Hij brak in 2008 internationaal door als glamourfotograaf... met zijn foto voor de cover van het debuutalbum van Lady Gaga. Martijn Grimius. Hij onderzocht waar oud en nieuw in de Henkets elkaar raken. De Henkets. Nee, hij is nu boos. Jij gaat weg? Hij gaat weg, ja. Hij is boos. Elk creatief mens heeft een heel klein hartje, denk ik altijd. Dus daar moet je niet te veel op staan. <laughs> ja, zo werkt dat. Dat is heel gek. Meneer Hinket, ja? we zijn nu vlak voor de presentatie van uw boek. Ja. Hoe is dat nou? Hoe bedoel je? Nou, met Wat voor gevoel staat u nou hier? Nou ja, in ieder geval met een opgelucht gevoel, want het boek is af en mijn uitgever staat naast me. Um, en die is ook tevreden, dus we zijn allebei heel tevreden. En een zaal vol met vrienden en bekenden. zaal vol met vrienden en bekenden. En dan uh, nou gaan we een uh, feestje vieren. Ik kom net binnen gevlogen. En uh, vanuit Amsterdam meteen hier naartoe gekomen. En nu gaan we even een drankje drinken, eten. En dan uh, de hele week twee weken voorbereiden voor de opening van de fundatie. Maar er moet nog heel wat gebeuren voor die opening. Ja, nog heel wat mijn vader zei ook gisteren dat het gebouw nog niet eens klaar was. En dat hij zegt van binnen moet er nog zoveel gebeuren. Maar Mijn vader die heeft, die heeft tegen mij gezegd van ik, ik ga een spectaculair gebouw neerzetten. Um, nu gaan we kijken wie er wint. Ga jij winnen met jouw tentoonstelling of wordt mijn gebouw mooier dan jouw tentoonstelling? Ja, hij zegt jij moet winnen. Dus ik dacht toen van oh shit. Ja nu, nu moet ik met mijn stomme stomme foto's. Maar het is dus een competitie. Tussen de twee geen Kets? Voor hem wel. Voor, nee, maar dat doet hij natuurlijk expres. Maar heeft hij, kijk, een vader met een zoon... moet je je zoon ook op een leuke manier proberen te triggeren, toch? Dat is bij mij niet zo moeilijk, want het, die, die ambitie heb ik toch wel. Maar het is natuurlijk wel ja, best leuk voor hem om dat op die manier te doen. Is dat een druk? Nee. Ja, want die, zoals ik al zei, die, die, die ambitie en die, die passie, die is er toch wel. Dus ik, ik zet daar sowieso voor, voor mezelf al het mooiste neer wat ik, uh, wat ik kan. En ik heb ook zoiets van... van ja, dit is het. Be beter dan dit. Op dit moment. Uh, denk ik niet dat ik had kunnen doen. Dus ik denk dat ik sowieso al tevreden, tevreden ben... over wat ik daar uh, ga laten zien. Je wordt weg. Ja, ja. dat zeker. Is. Maar uh, wat gaan we doen? Want wij zouden... Uh, de eindoplevering doen... Ja. van het tegen dak. En dan ja. zie ik dat er allerlei gaten in zitten. Dus... Uh, ja maar, ja, maar nee, dat... dat het het nee, niet maar, maar, niet he, helemaal he, dat, af. Maar dat wisten we even, jammer, want vorige week maar, hadden we al afgesproken ik, dat... Uh, ik, heb, ja. ik heb nog maar tegels tekort. Ja, en dat niet alleen, maar omdat de stijger gisteren uh, is afgebroken... en uh, ze zijn nu met het aanhellen van die gaten bezig, ja. dus het hout en het EPDM, ja. Dus we kunnen niet eer, ook niet eerder plakken als uh, vrijdag of zaterdag. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ja, dat kon niet anders. En we zeiden, we komen toch bij elkaar ja. omdat jij vrijdag ja. niet kon. Ja, ja. Dus, dus... Je kunt er nu nog bij... Zullen we dan nu omhoog gaan? Ja, dat doen Goeie. Je zit nou met een timmermans oog alle, alle, alles te bekijken, alle ja. tegeltjes. Zit hier nou tussen al die 55.000 tegeltjes er nog eentje scheef zitten? Ja, er zit ja. Er daar er zit er één scheef. Nou, dat is, a, is dat heel knap, uh, want het is wel allemaal handwerk. En je ziet hoe ingewikkeld het is om te zorgen dat daar dus niet allerlei patronen in gaan ontstaan, maar dat hij zelf zijn eigen. Patronen vormt door het licht en dat is wat hij doet. Dus je ziet daar ineens van die vlakkerige stukken tussen komen, maar als je nou iets verder gaat, dan zie je weer iets heel anders. Dus dat is, dat is het leuke ervan. Al mijn voorvaderen waren civiel-technische lieden, dus dat waren echt uh, mensen die waren met, met waterbouwkundige dingen bezig en met spoorwegen. En mijn vader met, met dus die, uh, die, die sterk stroom, elektriciteit en zo. Uh, en een bouwkundige? Hoe bedoel je? Een architect? Wat is dat nou voor slaps? Uh, dus dat, uh, dat was even wennen. Prima. Uh, maar mijn vader uh, vond architectuur een beetje raar. Ja. <laughs> Want dat was niet exact. Ja, maar die vond alles raar wat niet wat de no niet norm was. raar. Ja. Ja. Ja, dus die vond ook. mij ook heel raar. <laughs> ja. Nou ja, dat heeft hij niet meer zo bewust meegemaakt. meegemaakt. Uh, maar hij hield gewoon van, van een uh, objectieve discussie... zoals hij dat altijd zelf noemde, en van ratio, gewoon reden. En zonder reden was de rest van zonzin. En, en uh, hoe keek u dan vervolgens weer naar Pieter? Want Pieter gaat dan uh, iets heel anders doen. Ja, ja formidabel. Uh, uh, mijn oudste zuster Bertien van Manen, fotograaf... Um, die heeft ons, uh, ik denk toen Pieter 6 was, uh, gezegd: uh, Pieter, die moet je niet behandelen als een, als een normaal kind, die moet je gewoon zijn gang laten gaan. Dat komt vanzelf goed. Nou, dat hebben we eigenlijk gedaan. En ik moet zeggen: Pieters middelbare schoolcarrière is fenomenaal geweest. <lacht> <lacht> Het sloeg echt nergens op. <lacht> En het vervelende was dat altijd als we op ouderavonden kwamen... dan was iedereen altijd vreselijk enthousiast. Want het was zo gezellig met Pieter. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat dat eigenlijk heel gezellig was. Maar dat er verder niet zoveel gebeurde. Maar Piet was dus vreselijk geïnteresseerd in verhalen. En we hebben dus eigenlijk geprobeerd dat te, dat te stimuleren. En hem geprobeerd zo ver mogelijk te laten komen in die middelbare school. Om niet later... Het, uh, zeggen, de kritiek te krijgen van je hebt me niet voldoende gestimuleerd. Dus we hebben hem wel gestimuleerd, maar je zag aan de andere kant... dit wordt niks. Uh, dus toen Pieter op een gegeven moment, toen hij 19 was... Uh, ineens had verzonnen dat hij naar de Volksuniversiteit zou gaan... want zijn vriendjes die gingen toch ook studeren. Dus dat zou Pieter ook gaan doen. Toen hebben wij gezegd, Piet, dat wordt niks. Daar moet je echt niet aan me. Waarom doe je dat? En toen zei hij, om jullie een plezier te doen... En toen zei men, Gods moeten ons een plezier doen, je moet jezelf een plezier doen. En uh, toen is hij eigenlijk helemaal, tenminste volgens mij vanaf dat moment... is hij zich heel vrij gaan voelen in zijn eigen velletje. En, uh, en zijn eigen richting gaan zoeken van hoe moet dat dan verder. Dat was al heel lang het geval. Maar dat was eigenlijk de laatste strohalm die hij nog had. Om te kijken of, te, laten we zeggen, de normale wereld... Uh, niet ook zijn wereld zou zijn. En godzijdank heeft hij zich daar nooit iets van aangetrokken. Want veel van scholing heeft te maken met het afbreken van creativiteit. In plaats, uh, dus proberen te molden naar de, naar, de, naar de norm toe. En dat heeft Piet zich nooit laten overkomen. Dat vind ik erg knap. Oh, daar is die. Jezus. Het is in het echt nog veel... Uh... Jezus. Wat een spektakel. Wauw. Holy shit. Oh, jezus Christus. Ja, maar hoe kan, je dit, ja, hoe, kan je dit, hoe kan je dit nou niet spectaculair vinden? Wat een ideale ding. Hij is veel groter dan ik had verwacht. Is er ook een gevoel van trots op je ja, vader? Natuurlijk. Ik ben altijd al heel erg trots op mijn vader. Ik was vroeger altijd was ik altijd wel al heel trots op mijn vader. Want mijn vader de enige die een heel leuk, stoer beroep had. Al die andere vaders waren allemaal uh, do uh, doktoren en, uh... en... En wat was zo'n vader dan toen voor een vader? Mijn vader was een... Ik zou niet zeggen dat hij streng was, maar het was wel een... Uh... ja, het was wel... Ik vond hem best wel nog toch... Hij was lief, maar hij was wel dominant. En hij was... Uh... Zacht, maar ook heel streng. Um, je kon... Je kon geen spelletjes met hem spelen als, als kind. letterlijk dus, um, of figuurlijk? Um, nou, figuurlijk, Of mm. allebei. Was er dan gewoon, je, je kon niet bij hem uh, denken van oh, we gaan, dit, we gaan de dingen verdraaien, zodat, hij, zodat we hem dan in één keer, uh, mijn broer en ik hem konden omdraaien, dat hij in één keer wel wat doet. Het was het had wel gewoon zijn standpunt en daar was het mee klaar. En er werd wel gewoon geluisterd naar zijn regels. Ik vind dat eigenlijk ook wel een hele goede je opvoeding, maar ondertussen, uh, ja, het is, gewoon een, het is wel gewoon een hele lieve man. Wel de liefste vader die er is. Ja, ja, ja, jongens, Kijk eens even, hier zie je het. Ja, dat is fantastisch. Dit gaat heel goed. Dit gaat heel goed. Kijk, hier krijg je gewoon dat beeld dat je dus alles bij elkaar ziet. Gewoon die traditionele wereld, de moderne wereld en de binnenstad. Zal ik jou eens laten zien hoe we de schermen gaan neerzetten? Ja. Hier komen bankjes en daar komen zit, zit, zwarte zitzakken, die zijn heel mooi, die heb ik al gezien. Dan komt er als je hier blijft staan, hier een scherm en daar en daar. Het probleem is, het probleem is die mensen komen daar ja, maar boven. We zijn helemaal uitgerekend. Dinsdag kom ik met, uh, met die jongens van Massive Music en dan komen we allemaal kijken. En dan wordt het of een hele leuke Flikker dag. maar toch, godverdomme, eens op. Nou, moet je kijken, die luidsprekers. Als je die, als je die gewoon, eh, gewoon 50 centimeter teruglegt, dan zie je ze niet. Hallo? Je moet werkelijk bij, bij, bij installatiemensen elke keer zeggen... nee, zo hebben we het niet afgesproken. Terug met dat ding. Dat zie je toch? Dat, bedoelt, dat kan toch niet? Ja, dat ziet toch elk kind. Maar die man is trots op zijn luidspreker. Dus die wil niet zoveel mogelijk laten zien. Is het lastig om nu op de, een week voor de opening alle details te bekijken... Nou ja, in deze manier van werken, dat is altijd hetzelfde. Als er, als er, op een gegeven moment haast is, dan wordt er ook overhaast gewerkt. En als het budgetten op een gegeven moment te krap worden, dan wordt dus ook, eh, ja, dan krijg je dit soort onzin. Hoe dan weer, eh, eh, kijk, als ze die architecten op een gegeven moment buiten laten, bij die laatste dingen, dan krijg je dus een iemand dat er ineens ronde plinten komen. Ja, wat is het nou voor onzin? We zitten overal zitten rechte plinten. Dus begrijp je dan met rechte plinten door? Ja, dat is niet zo moeilijk. Hoe leuk is het om even mee te denken met Pieter over de opstelling? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, daar komt nou juist uh, uh, de boel samen. Hè? Uh, wacht even, ik moet even dit zien. Uh, daar komt de boel samen. Dit is wel goed gegaan. Uh, tussen degene die de ruimte gemaakt heeft en degene die de ruimte moet invullen. Dat is natuurlijk even, even ingewikkeld. Hè? En dat zie je hier nu gebeuren. En is het oordeel van je vader dan belangrijk hoe hij vindt dat het moet staan? Absoluut. Ja, absoluut. omdat je, uh... maar Ook omdat het je vader is. Dus natuurlijk vind ik het ook heel belangrijk dat... Uh... Ja, ik wil ook dat hij weer trots naar mijn werk kan kijken... en denkt van ja, dit hoort hier thuis. Hij is even niet blij, hè? Nee, hij is nu boos. Je gaat weg? Hij gaat weg, ja. Hij is boos. De meeste, meeste man in Nederland... Uh... Was uh, op zijn leeftijd acht jaar geleden al gestopt met werk. En hij werkt twaalf uur per dag. Uh, ja, aan zijn allergrootste passie. En uh, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat dat best heel, uh, best heel zwaar is. Nou, we lopen nu op uh, bij mijn ouderlijk huis. Waar ik ben opgegroeid. Um, en als ik hier met de auto aankom rijden over de, over de laan. Over de Dan. Uh, dan ruik je altijd al meteen thuis. De, de, de bomen en dit huisje van de buren met de, met de rook. Dan ruik je dat en dan is het opeens alsof je weer uh, ja, thuis bent. En mijn familie woont hier nu ja, echt generaties lang al honderd jaar in hetzelfde huis. En ja, voor ons is dit, gewoon, uh, ja, dit is gewoon thuis. Veel meer nog denk ik dan voor mij dan uh, New York. Wat was de eerste foto die je aan je vader liet zien? Um, de eerste foto die ik hem gaf, is misschien wel mooi. Dat is in, uh, ik had een foto gemaakt van een jongen, en een meisje... en die zaten helemaal onder de witte uh, poeder. Toen heb ik die foto voor hem ingelijst um, en aan hem gegeven. Maar ja, volgens mij... Kijk, mijn vader die, die heeft misschien ook best een hoog verwachtingspatroon van mij... En die weet dat ik steeds beter kan. Dus alles wat ik hem in het begin liet zien was altijd gewoon van... Uh, echt tot, tot vrij recent. Dat hij iedere keer zoiets had van... Ja, en dan zei hij van... Ja Pietje, ja. Nee, ja, prima. Ja, ik vind niet... Ja, ik vind het niet... Uh, ik vind het niet heel... Uh, nou, ik vind het niet heel speciaal, maar wel... Ja, nee. En dat is altijd... Hij is heel kritisch. En... Uh, en als hij dan in één keer iets mooi vindt, dan... Uh, ja, dan, is, dan, dan vind ik het natuurlijk veel meer waard. Zoals met mijn, uh, mijn film die ik nu heb gemaakt. Voor The uh, Wait voor, voor de tentoonstelling. Toen ik hem dat liet zien, toen, uh, toen sloeg hij me hard op mijn schouder. Toen zei hij, nou, dit is, dit is hem. Dat uh, vond hij helemaal mooi. Ja, hij wilde gewoon ons zoveel mogelijk... Want hij vindt de wereld zo mooi. Um, en dat wilde hij ons zoveel mogelijk laten zien. Dus dat is, het is heel speciaal als kind om dat mee te krijgen, denk ik. He, dat, je, dat je dat gewoon in plaats van van kul hebt. Terwijl ik al die kul ook heel leuk vond. Ik was ik, uh, ik kon ik vond het prima helemaal hartstikke leuk om met mijn moeder heel gezellig naar goede tijden slechte tijden te kijken. En dan kwam hij binnen, dan hoorden we de deur en dan was het. Oh, zullen we, zullen we snel uitzetten? En toen hebben we na een tijd met z'n twee bedacht: van nee, we blijven gewoon kijken. We hoeven niet alleen maar. Um, Moeilijke dingen. We kunnen ook gewoon verdomme met z'n tweeën... af en toe eens gewoon naar goede tijden, slechte tijden gaan kijken. En ik kwam die binnen en dan zaten we allebei zo te staren naar de televisie. En dan zei hij... Die... En dan ging hij ernaast zitten. En dan ging hij al die mensen naast zitten doen. En dan was een helle, bijvoorbeeld Helen Helmink. Zat hij van, oh god, Helen Helmink. Oh, ging nee, hij nee, die stemmen na. En dan zette mijn moeder de dingen uit en dan waren wij weer boos. gingen gingen we weg. Dit is uw boek, hè? Net uitgekomen. Prachtig lijvig boekwerk, bijna 500 pagina's. Er prachtige dingen in. En ook dingen die prachtig zijn, maar toch niet gelukt zijn. Dingen die, die, die, die, die niet zijn doorgegaan. Hoe groot is die uh, teleurstelling van sommige dingen? Nou, daar zitten twee projecten in die ik heel graag gedaan had. Dat is het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Allebei in Amsterdam. Uh, dat is niet gelukt. Uh, en dat, uh, ja... Op het moment dat je hoort dat dat niet doorgaat, is dat een enorme domper. Dat is nou helemaal zo, dat is logisch. Omdat je denkt, ik heb een veel betere oplossing. Hoe, hoe is je vader dan, als, hij, als het niet lukt? Nee, maar jij bent van wel gewoon verdrietig. Ja. Want je bent ook een heel emotioneel iemand. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Nou ja, nou kom je in de herengalerij. Nou ja, dit is, een, uh, dit is natuurlijk het feest waar het om gaat. Kijk hier, Frans Hals en Paulus Morelis en alles staat er op de, op de muur geschilderd. Allemaal om pfft, naar dat hoofddoel te gaan. Die nacht was. Ja, spectaculair. Spectaculair. Dit is, uh, dit is een feest. En prachtige kleuren. Prachtige kleuren. Wat me dan opvalt is dat we dan hier lopen en dat u toch met een soort van vrolijkheid hier nog kunt lopen. Ja, maar meneer, het is, uh, het is elf jaar geleden. Het zou dramatisch zijn als dat niet zo was. Je, je, je, op een gegeven moment nemen je, je verlies. Ja. Wij verzagen het als verlies. Ja. Maar elk creatief mens heeft een heel klein hartje, denk ik altijd. Dus daar moet je niet te veel op staan. <laughs> ja, zo werkt dat. Dat is heel gek. Maar ik denk, en, en dat zeg ik ook wel eens tegen Pieter. Wapen je daar een beetje voor? Dat je... Dat je uh, mensen hebben gewoon kritiek. Ja, en dat is zo. Moet je kijken straks als, als in Zwolle... De, de, noem je dat? de tent van, het, van, de, van de bol afgaat. Nou, dan is eens wat horen. Dan zit de, de ene helft die zegt welke vent is hier gek geworden. En de andere die zegt God, dat is eigenlijk wel leuk. Maar het is wel die combinatie natuurlijk. Wij zijn in concurrentie met onszelf. En niet met anderen. Want dat vind ik niet zo belangrijk. Wat ik belangrijk vind is dat je erachter komt... hoe ver je zelf kan gaan. Hoe ver je... Ja, wat in je vermogen ligt. En ik zie onze Pieter een beetje datzelfde doen. En dat vind ik heel leuk om te zien. Ja, dit gaat heel goed. De lijsten zijn mooi. Pieter zei dat u tot vrij recent nog even tegen hem heeft gezegd... Ja, wel aardig wat je maakt, Pietje. Maar ik zou nog even kijken hiernaar, die belichting, zus ja. of zo. Ja. Als u nou naar de tentoonstelling kijkt, is hij er dan? Nee, je bent er nooit. Je bent er nooit, uh, dat is ook het leuke, want je wil elke keer verder. En uh, ik denk dat er nog een, heel, dat er nog een wereld te binnen is. Hè? En uh, uh, Je ziet hier echt een, uh, een, een, een man van, van 34. Uh, en dat heeft zijn enorme aantrekkelijkheid, want het is dus heel sprankelend, heel kleurig, heel rijk en allerlei dingen. Uh, maar ik denk, wat, wat er gaat gebeuren, is dat hij zich steeds meer gaat concentreren op... Veel rustiger dingen, dat zie je boven in die video. Ja, die Hoe gaat het met die, met die te grote oh, daar. Piet, dit is fantastisch. Dit is geweldig. Jezus, goed joh. Hier kun je trots op zijn. Het ziet er heel erg goed uit. Hier kun je heel, heel trots op zijn. Hoe is het nou om de tentoonstelling te zien van Pieter in de ruimte die u heeft gemaakt? Ja, nou, ik kijk natuurlijk alleen maar naar de fouten die, uh, die er bij ons in zitten. Dit Pieter zit prachtig, is echt geweldig. Uh, dus ik ben daar heel erg trots op. Uh, de ruimtelijk werkt het ook mooi dat die, dat die, dat die schilderijen dus die, die, die foto's zweven, uh, dat is echt, echt heel mooi. Maar dat is ook wat we wilden. Uh, dus dat is goed gelukt. Dingen zijn mooi gemaakt. Uh, en ik zie nog zo wat uh, fouten in het gebouw. <laughs> uh. Maar daar, daar kijk je nu gelukkig veel minder naar. Nu, je, nu het ingericht is. Maar ze moeten er nog wel uitgehaald worden. Het is mooi. Ja, het is prachtig, ja. ja, natuurlijk moeten ze eruit gehaald worden. Want het is nu open. De Henkets, hoorde u. De Henkets. Het was een Caro-documentaire gemaakt door Martijn Grimius. Wilt u die nieuwe fundatie eens bezoeken? En ik raad u dat zeer aan. Kijkt u voor alle info op www. Museum www .museumdefundatie.nl. www.museumdefundatie.nl En daar is dus de tentoonstelling The Way I See It van Pieter Henket te bewonderen. Bezoeken wij thans een mystiek stijl. Annemieke Loods en Jan Willem Verkerk. Ze bezoeken vaak mystieke locaties en daar heb je geheimzinnige krachten. Daar waren entiteiten rond. Ze schrijven daar boeken over. Ze maken foto-exposities daarover. Ze hebben ook een website getiteld Mystiek Moment. Remy van den Brand is van den Duvel niet bang. En zij bezocht dit mystieke stijl. Ik denk dat we heel veel dingen niet uh, zien die we wel zouden kunnen zien...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 Nou, hoe zagen ze eruit? Wat deden ze? Uh, ze zaten heel stilletjes in de, in de Varens uh, in Chalis well. En ze waren tussen de 25 en de 30 centimeter groot. Een beetje blauw-groenig, uh, licht transparant van kleur, met vleugeltjes. Ik heb ze geprobeerd om ze te fotograferen, maar dat is tot mijn spijt niet gelukt. En je gaat natuurlijk fotograferen in een ander, ander universum en een andere dimensie. En ja, camera's die hebben de neiging om in deze tijd ruimte te fotograferen. En ja, helaas, ik heb ze niet kunnen vastleggen. Ik ben Annie Mikkelouts. Jan-Willem van Kerk. Jullie zijn van Mystiek Moment, tenminste de website heet zo. Wat, wat is Mystiek Moment?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 Mystiek stel. Het was een VPRO-documentaire gemaakt door Remy van den Brand. Maar tijd, tijd bestaat misschien toch wel, want dit was een herhaling. Volgende week, dames en heren, schedelvormige stenen... dat zijn overblijfselen van een onbekend wezen... dat omgekomen zou zijn tijdens een onbekende ramp. Althans, dat wordt beweerd. En volgende week ook... Arnantje. Arnantje was een nominatie voor de NTR Radioprijs van vorig jaar. Het is een zoektocht naar de schrijver Arnon Grunberg. Zal de maakster Elie Elise Hoopman, zal zij de schrijver ontmoeten? En wat gebeurt er met het interview? De jury zei vorig jaar over dit programma, het is een programma met durf en creativiteit. Het is anders opgebouwd dan het zoveelste schrijversportret. Dat volgende week. En onze site www.hollanddoc.nl radio. Daarin kunt u alles terugluisteren. U kunt meepraten op ons forum. U kunt ook een abonnement nemen op de bijlooppost. Doe dat eens, want daar maak ik gewag in van wat wij komende week gaan doen. Ik geef ook een interessante luistertip, een archieftip, een PS'je met iets dat mij opvalt. www.hollanddoc.nl radio. Zullen wij gewoon nog even blijven spoken? Zometeen hier het journaal, daarna langs de lijn en dat het journaal. Het cocktailtrio met het oude spookhuis. Oh. oh. oh. oh. Dag, luisteraars. Zeg, wat hoor ik daar nu? Het geluid klinkt bij nacht door het oude spookhuis. Dit geluid klinkt bij nacht door het oude spookhuis. Alle spooken samen. Geesten, hun feesten en dansen, rock rock'n'roll. Ze dansen steeds op hetzelfde lied, elke nacht, of ze willen of niet. Daarom kreunt deze klacht door het touwenspookhuis. Daarom dreunt de bijnacht door het touwenspookhuis tussen twaalf en één uur. Ik heb zo'n zwaar hoofd, ja houd maar eens vast. En die ketting, geeft me haast geen kans. Dat ik daarmee, een echte tja-tja-tja-dans. Dit geluid klinkt bijna, door het oude spookhuis. Nu we sluiten dan weer zacht, door het oude spookhuis. Al die spoken samen, Dit is Radio 1.